...met het NOS Journaal. In juli zijn zo'n 15% meer huizen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Makelaars bekendgemaakt. Volgens de NVM is de huizenverkoop gestegen door de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet heeft die belasting voor een jaar lang verlaagd van 6 naar 2%... ...om zo de stagnerende woningmarkt uit het slop te halen. Volgens de NVM is de negatieve spiraal op de woningmarkt nu doorbroken... Net als vorig jaar moeten voetbalscheidsrechters bij zware overtredingen sneller een rode kaart trekken. Volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond worden overtredingen als elleboogstoten en het inkomen met een gestrekt been nog te weinig bestraft met een rode kaart. Ook moeten scheidsrechters komend seizoen beter letten op voetballers die op de tenen van tegenstanders trappen. Vrijdag begint de competitie weer. In de eredivisie is dan de openingswedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. De oproerpolitie in Cairo heeft tientallen tentjes van demonstranten op het Tagrierplein verwijderd. Volgens ooggetuigen zijn er waarschuwingsschoten gelost. Sinds een maand staan er weer tentjes op het plein. De betogers vinden dat de beloofde hervormingen te langzaam gaan. Slecht weer tijdens verkiezingen heeft maar weinig invloed op de opkomst. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.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 Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. It's one of my favorites. It's called Somebody to Love. Brian May, Roger Taylor en John Deacon, de mensen van de formatie Queen, en daarna stond dan ook nog een keer George Michael. En zij herinnerden zich uh, deze man, deze Freddie Mercury, de voorman van Queen. Hij was op uh, zeer jonge leeftijd overleden en hij werd herdacht tijdens een, uh, een optreden in het Wembley Stadion daar in Londen. Heel veel mensen waren daarbij aanwezig en ook onder andere deze dame. Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? <laughs> Luisteraars, welcome To this uitzending of Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Geleden hier in Amsterdam op de Uitmarkt was ook Queen aanwezig met een zekere Paul. Hij nam toen de lead focus voor zijn rekening. Nou, ik kan alleen maar zeggen, dat was toen echt een aanfluiting. Ik heb altijd geroepen toen ik deze cd in mijn handen kreeg als Queen, de formatie Queen van Brian May, Roger Taylor en John Deacon. Doorgaan met deze George Michael. Dan hebben zij nog kans op overleven. Maar dit is met de echte Freddie Mercury. Eén van de eerste nummers uit 1976, Tie Your Mother Down. Dat ik jou moest laten gaan Vanaf nu hou ik mijn hoofd erbij en vraag ik aan mijn hart... Oh, alsjeblieft, word niet meer verliefd. Het was misschien niet te vermijden dat mijn hart zoveel moest lijden... Maar ach, na elke klap van ik er toch weer overheen. Maar het neemt niet weg dat jij me hebt gekwetst en dat blijft. Frie Campbell, haar vriend Man en Marcel Schimschijmer, die hebben deze CD voor uh, deze dame Ruth Kot geproduceerd. De CD heet Geheimen is al uh, een heel aantal jaartjes oud. Als ik op het toestje kijk, zie ik daar staan 1995, dus al zo'n uh, 13 jaar oud. En dit was uh, een single die daarvan afgehaald werd, Nooit meer verliefd. En dit is de single die afkomstig is van de CD Stay... Simply rant. Don't know why I still slept on my side of the bed. The emptiness when you were gone kept ringing in my head. Told myself I really had to move along now. Stop regretting all the things I left unsaid. Yeah, yeah. Tore up your letters Took your picture off my wall I deleted your number It was too hard not to call Fell a little bit I told myself I'd be fine Got to live for the good times up ahead Yeah, yeah Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe And I could see How there's nothing left of you and me That time is over Cause I'm so not over you All my friends tried to tell me That I'd find somebody Knew. Why waste time being lonely? When there's nothing left to lose, anything to get you out of my mind. I'm a fool if I thought I could forget. And I could not forget, cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believed and I could see There was nothing left of you and me That time is over Cause I'm so not over you Now I found a way to keep you there beside me Denied. I can only hope to keep you there and guide me There's no more need to hide from all this pain inside Cause everywhere I go there's a love song So Mooie, simply red stay. Ik heb hem al een keertje gekocht op op single CD en later toen dacht ik bij mezelf van, ik ga ook eens kijken voor die complete CD. Ik heb hem op laten zetten in mijn favoriete. En ik heb hem echt in één adem uitgeluisterd daar. Bleek er ook nog eens een keer een, een, een, een DVD bij te zitten. Ja, toen was ik natuurlijk helemaal verkocht hè, voor deze cd. Ik heb ook uh, een nummer gehoord van Guus Meeuwis die, die was ik eigenlijk helemaal uit het oog kwijt. Nou, niet Guus Meeuwis maar wel, uh, wel dit nummer. Ik durf niet te zeggen wie het geschreven heeft, maar het is zo mooi gecomponeerd, hè?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 In de kamer van je hart Guus is en zijn schilderij Twee perfectionisten bij elkaar Celine Dion En de stem van Barbara Streisand So afraid to show I care. If I tremble Zo dicht onder de maan En zag ik sterren zo talrijk fonkelend aan de hemel staan Als in India Maar ook in Afrika Waar ze van collectief In vervoering De kosmos gadeslaan. Ja, dan zie je ook mensen die stil blijven staan en niet verder gaan. Met de blik omhoog en een vrollend oog. Het is een boeiend schouwspel. Nachten zo mooi als in India Maar ook in de woestijn Ergens op het strijdtoneel staren jonge soldaten ontroerd Naar dit wonderlijk tafereel. Het is een mooie nacht Waarin wordt afgewacht en over de grens, ja ook daar staat een leger te veel Ook daar staan soldaten, jonge mensen, al even emotioneel Met de blik omhoog en een verlangend oog Het is een fascinerend schouwspel Die soldaten alleen maar van vrede. Oh, wel gewoon even weg, even los van dit aardse bestaan. Staren steeds meer mensen naar de hemel. En niet eens zozeer meer naar de maan. Ja, wie weet dromen ze? Die soldaten alleen maar van vrede. Kom wel gewoon even weg. Even los van dit aardse bestaan. Dimitri van Toren, hij was in de jaren 60, begin jaren 70, was hij echt een uh, protestzanger hier in, uh, in Nederland. Ik heb hem verschillende keren mogen zien optreden en hij had iedere keer van dit soort, uh, dit soort lieve protestliedjes. Deze dame staat op mijn lijstje om een keer te bellen en ze heeft ook toegezegd om een keer een interview te doen met mij. En ze gaat binnenkort weer een nieuwe cd opnemen, is al bezig met demo's. Het is mooi woord denk ik. An evening with Laurie Spey. talk to me. Zo heet deze CD? A little tenderness. Zo heet? Nee, do you remember? Zo heet dit nummer. Till a sudden pain of my words I broke your heart In the name of love I tried But love was torn apart forever and I yeah. said ...en misschien heeft u het ook wel een beetje herkend... ...als uh, woorden van Herman van Veen. Want hij heeft hier voor de muziek geschreven. Uh, deze dame, deze Loris P. ...heeft dus een keer heel wat uh, muziek... ...van uh, Herman van Veen omgezet naar het Engels. Waarom? Herman van Veen ging uh, in Engeland optreden... ...en toen werd er tegen hem gezegd van... ...ja, dan kun je daar wel naartoe komen. Dan komen er alleen maar Nederlanders naar jou. Als je wilt dat er ook Amerikanen naar je toe komen... ...dan zul je toch ook eens een keer moeten denken... ...aan Engelstalige liedjes. Toen vroeg hij aan die Loris P. van... Zou jij van mij wat uh, liedjes om willen zetten in het Engels. En natuurlijk wilde zij dat wel doen. Ik heb begrepen in een interview dat ze er bijna negen maanden mee bezig is geweest om twaalf liedjes om te zetten. En waarom? Ze wilde gewoon het gevoel van Herman van Veen vasthouden in die liedjes. Ik kan u verzekeren dat dat gelukt is hoor. En binnenkort ga ik dus uh, een interview houden met deze dame en zal het ook zeker uitzenden in het programma Muziek Karier". Dit is ook een uh, Herman van Venen. Herkent u wel. Hè? Ik hoop dat de hele lage bassen, dat uw speakers die hele lage bassen aankunnen van dit nummer. Want dan klinkt het wel net zo mooi natuurlijk. Hè? Ik roep dan ook altijd zet u versterker maar op 10. Denk niet van dit Bowie Space nummer A certain. Ik heb u al eens gezegd daarvan. Ik hoop nog eens ooit een show mee te maken van René Vogel, Maar dat geldt ook voor deze lol speel. <middels> Wishing You Were here, de albumversion. De formatie Black. Or are we having fun yet? Zo so heet de cd waar dit op terug te vinden is. Dit is namelijk ook de albumversion. Yes, I've been and to hold you till you fought truth for did no one ever warn you to stop this silly game Dat is zo mooi op zo'n singletje van All Songs Written and Composed by Black. Maar er staat er verder niet bij wie die Black is of door wie het helemaal geschreven is. Nou ja, goed, Black. Wie is de formatie Black? Mm. Dit is in ieder geval Tori Amos. Pretty good year. Tears on be a boy today. I heard the eternal footman bought himself a bike to race. Greg, he writes letters and burns his CDs. They say, So I'm